Ah, nu gaat die wel. Het is, het is niet zo alles zo so eenvoudig. Het is wat wij leren vereist: overgaven. Het overgaven aan jezelf, niet aan mij. Niet aan je leraar, niet aan uh, dit. Aan jezelf. Aan bepaalde lagen in jezelf die nog niet geactiveerd zijn... En jij wil het jou behouden. Je zegt nou ik wil in die sfeer blijven. Ik weet dat. Het is erg moeilijk. Moeilijk betekent omdat jouw... ...wil om aan hogere jezelf over te geven. Moet groeien. Ja, jij verliest je niet. Maar om steeds hogere te kunnen ontvangen. Want ontvang je hogere, ontvang je lagere. Kom dieper in jezelf het licht. Dat is het warm. Hoe hoger, hoe kan je hoger ontvangen? Hoger ontvangen jij, omdat jij amplitude hebt, ja, omdat jij hoger kan dat fonteintje terug laten schieten. Ja, of niet? Dan ontvang je dieper. En hoger betekent ook dieper. Dus als je kabbelen leert, dan ga je diep, dieper, dieper, dieper, dieper. dieper, dieper. Uh, alle lagen van je uh, ziel penetreren. Het licht laten penetreren. En niet alleen wat we nu alleen doen, selectieve gevoeligheden. Wat ik voel dit, wat ik. ik voel dat soort dingen. Dat ligt me wel en dat ligt mij niet. Vaak moet je mij langer... tegen? Niet. Me. Niet. meer. Counties, maar versteend is, verstolkt is. En dat zeg je nee, verder niet, tot hier en niet verder. Dat kan je doen in de society. in de mascotte. Ja, dat ja, kan je doen. Dat komt hier allemaal voor. Maar in jezelf niet. Moet jezelf perkest zijn. Alleen doe ik het niet in het van het plan van de schepper was dat wij net zoals hem worden. Wat betekent net zoals hem? Dat wij de hele schalen ervaren. Van dezelfde, dat is de hele schaal van... Wat hebben we nu op het, het bord? Dat waar het licht gevoeld moet, waar het licht binnen moet ervaren worden. Zo ook de mens heeft in zichzelf ook de hele structuur binnen. En als wij binnen ons dat ervaren... Tot, uh, tot helemaal, uh, hele kaf, dan komen we tot de vervulling. En wie wil vervulling? Wie wil nou vervulling? Uh, mijn broeders, die leven lekker dat en uh, die doen doe, nee, doe toch netjes, ik ben toch goed, ik ben goddelijk, ik, ik doe alles wat staat geschreven in het Torah en toch doet die niets. We doen wel, wel wat, alleen met handen en voeten, maar het is niet genoeg. Zullen we zullen leren waarom het niet genoeg is. Of het met handen en voeten is alleen doen in alleen in de wereld is ja. Wat grenst aan onze wereld. Dat is wat doet in de religieuze. Wereld. Aan onze wereld grenzen, dat is wat ik doe. En niet hoger. We zullen leren bijvoorbeeld dat, maar hier komen dus straks werelden. Straks komen we, dat hebben we nog straks. Hier komen we dus de werelden. Absoluut, absoluut. Straks kom Ik, ik ga even vooruit, voor, voor, vooruit. Bria. Bria of zo. Of zo kunnen we je schrijven. Jetsera. En Asia. Straks komen we tot al die werelden. Er zijn allerlei lagen van... Krachten komen hier beneden. Boven was alleen maar Adam kan wonen. En hier op aarde, kwalier, kwalier, is het zo so dat leren Torah, Torah leren, gewoon, dat heet pshat, gewoon eenvoudig te leren, gewoon het verhaal van Mozes te leren, gewoon. Gewoon zoals het daar staat. En de Mozes ging daar toe daar toe daar naartoe. Eenvoudig, ik bedoel gewoon. Hij historisch verhaal. En doen handen, met handen en voeten. Voorschriften, bijvoorbeeld voorschriften doen met handen en voeten. Bijvoorbeeld, uh, uh, jij zal dit doen, jij zal dit doen. Jij doet het net zoals dat is. Jij doet het met handen en voeten. Jij zal dan uh, bijvoorbeeld... Uh, Zeg, wat hebben we Wat wat, wat, wat allemaal in Torah staat? Als je dat doet met handen en voeten, dan doe je dat. Er bereiken daarmee Asia. Asia is ook, is ook onze wereld, is ook een deel van Asia. Een verlengstuk van onze wereld, is ook Asia. Dan ervaar je alleen Asia, de laagste wereld, plus onze wereld. Als een mens zich bezighoudt met Mishnah dus met de met de co code met, met de met codificatie van de leer met de Joodse wetten met de nishna en met allegorische vertaling midrash midrash midrash so allegorische vertaling vertelling, ver sorry verteling verteling allegorische dus dan, nog met intentie, niet zomaar uh, dat jij gewoon, gewoon dat leest alleen hardop. En dat uh, is 0,0. Maar als je dat leest met intentie, dan ervaar je al de hele Jitsira. Okay. Als een mens leert al um, commentaar bij, bij Mishnah. Dat heet Talmud. Talmud. Kijk nou hoe Talmud Zo'n 62 delen mam. Kijk, zo so, zo'n so pillen daar. Ze, ze leerden het allemaal. Uh, dat is al ook met intentie. Alles dan ervaart men dan bria En als iemand leert uh, kabbala. Kabbalah. Dan. Ervaar je dan. Uh, dan er, uh, kabala, dan ervaar je dan. Uh, dan, ben je, dan, dan leer je absoluut. Elke dag. Wat, ik leer de hele dag, en zoveel mogelijk als ik krachten heb, uh, kabalen, ik, Natuurlijk moet je alles leren dat. Maar interessant is dat in de kabal, alle, hoe hoger is, alles wat hoger is, heeft alles wat, wat beneden is, ja of niet. De wet is. De wet, dat staat de wet. Alles wat hoger heeft, is heeft alles wat beneden is. Een manager, hoe hoger een manager boven, op, op, uh, boven staat in zijn bedrijf, hoe meer weet hij van wat er allemaal gedaan wordt. Hmm. Ja. Nou, niet altijd. Niet altijd. Nee, Oké, okay. okay, niet altijd, maar goed. Uh, uh, uh, Oké, okay. nu is het omdat het veel uh, uh, versplitsing en differentiatie is. Maar goed, wat dat betekent, hoe groter de basis, hoe moet je dan meer, meer weten? Huh? Ja, <laughs> yeah, precies, oké. Oké, non ze wel, deze is natuurlijk. Maar wat ik wil zeggen is, iemand die absoluut iemand die dus kabbala leert, die leert natuurlijk samen met Kabbalah leert die indirect ook in Talmud, en Mishnah, en Torah. al die andere sehode. iemand die, dat is ook, sorry, iemand die alleen Talmud leert, ja, yeah? Talmud leert. Dan kan natuurlijk is, dan leert die dan alles wat, wat Briah is, plus Mishnah en Torah. Plus Kode, plus de Joodse weten en de Torah. En wie, uh, Mishnah is Joodse weten? We 200 jaar geleden, 200 jaar geleden. <immen mesela> ja. <privileged nhiều> <meng> <meng> Uh, maar dat is het uh, En wie alleen Torah natuurlijk, hij blijft alleen ja, die zoals het Gewoon een gepeukende, een jonge gepeukende boed. Hij je alleen maar, hij alleen maar een hij voelt zich lekker. Ik weet niet, waarom? Hij is net als... Uh, ja. Oké, okay, iedereen begrijpt het. Dus daarom willen ze hoe kan hij dan, die zit hier, met al zijn mooie dingetjes die hangen dan van beide kanten. Dus dat is allemaal mooi, prachtig. Maar hoe kan die dan kabalen leren als, het, als hij moet zichzelf daarvoor dan ontvankelijk maken voor kabalen. Je moet ook een beetje jezelf innerlijke intelligentie opbrengen. Innerlijke uh, drang naar het, naar het hogere. Naar volmaking, vervolmaking. En waarom heb je die volmaking nodig? We hebben geen volmaking vervolmaking nodig. Hij zei, goed, hij vindt het lekker in onze wereld leven. Onze wereld, zoals het hier is, prachtig, met dit, dit, dit, alles prima, zoet. Oké, okay. iedereen begrijpt het? Dus dat zijn kwalitatief ook, als je Kabbalah leert, dan leef je in natuur. De hele dag leef ik in natuur. Ik bedoel ook, als ik ga met mijn vrouw leren, dan nou, eten, dan eet ik maar, praten we over dat, maar uh, de natuur blijft stralen op mij. Waarom? Als je streeft, kijk, okay. Envoudig. Als je in je leven zegt tegen jezelf: Ik ben een lummel, dat is mijn doel in mijn leven. Terwijl je nog een jongen bent, je zegt: maar Dat is mijn doel in het leven. Kan je, dan dat, kan je dan een hogere doel bereiken? Absoluut niet. Dat is jouw doel, dat je zegt. Is, je stelt jezelf dat doel voor het leven, Dat ben je niet een baan. Dat je gewoon doel in het leven van jouw ver verwezenlijking, van jouw leven. Een mens kan bijvoorbeeld gewoon, een, gewoon boer zijn. En tot verwezenlijking komen eerder dan een grote professor of een Nobelprijs winnen. Of Madonna. He? Het, is, het is... Want die Madonna die wil nog meer, meer, meer, meer. meer terwijl niemand die kan... Een boer die kan het zeggen genoeg. Je kan het gevoel hebben dat hij genoeg heeft. Die ja, kan er naar zijn volmaak niet komen. Het is allemaal kwalitatief wat wij spreken. Begrijpt u dat? Weet je dat? Oké. Okay. Dat is even om te vergelijken wat, waarom wij mee bezig zijn. Niets is hoger gegeven aan de mens dan het leren van het, het spirituele van het, van het atieboek. Waarom? als ja, dan heb je alleen maar het licht. Licht ontvang je licht wel het licht. Nee, Ja of niet? Nee, Omdat als ja of met uh, Je ziet dan ontvang je alleen maar roer. Je kan studeren dat uit je hoofd kan je leren. Dag en nacht kan je leren. Je snag je steenkrach. Veel hogere kracht kan je geven dan licht, roer. Iemand kan Talmud uit zijn hoofd kennen, niet alleen dat. Alleen de mooie passages, kijk hoe ze prachtig zitten daar. Hallo, voor deze, kom deze. Het is, om, om, het is geweldig. Er zit ook enorme kracht daar. Maar het is niet meer dan, dan, ja, dat heb ik goed gezegd, dan. Dan in een beetje neshama. Ik zou dat ook niet eens zeggen dat het echt zo is, maar laten we zeggen, laten we zeggen je ja. moet, En ontvang En ontvangen licht. Ga je. Ga je wat gezegd is het licht van het leven. Alles komt van het de, de daarvan. moet. En dat ontvangen niet van alle anderen. Natuurlijk als je Kabbalah leert daarbij, of nou omgekeerd. Kabbalah is jouw hoofdgerecht. En dan doe je dat met je Talmud en andere dingen. Dan dat, Ari had kracht om dat allemaal te leren. Ari. Ik heb dat niet. Ik heb het wel dat geleerd. Talmud, ik was bijna dood. Ja. Ik, was, ik, was, ik was echt uh, bijna dood gegaan. In de zin van dat, uh, dat ik eilde op een bepaald moment was ik ziek, ik ben nooit ziek uh, nooit heb ik koorts gehad misschien als baby misschien, maar ik ken hem bijna en opeens was ik dat ik boven boven 40 geboorte boven 40 zeg je dat? Ja. boven 40 graden koorts opeens, van de een dag op de andere en ik lag, lag op bed op mijn bankje en ik kon mijn ogen niet dicht doen, ik deed mijn ogen dicht en dan, op een, en dan ging ik eilen en ik, toen studeerde ik al lange tijd Talmud. Dag en nacht. Ik studeerde wat zo met dat, met, dat, uh, met dat opnameapparatuur. Ging ik overdag naar een radio om dat allemaal te leren. S'avonds ging ik ook weer naar, uh, naar te leren. Ik heb alles opzij gelegd. Ik dacht, nou, ik wil dat wel. Ik wil ik op mijn zoek toch naar het geestelijke. En ik, heb, ik, ik maakte enorme, uh, zeg voorvorderingen. Voor, voor, vorderingen. Maar ik voelde mij op een bepaald moment leeg, absoluut leeg. Ik had die kilim van Talmud niet kunnen opbouwen. Alleen, want alles hoofd. En ik had genoeg aan mijn hoofd. Ik heb uh, de hoogste opleidingen gehad en de hoogste... Universiteer en ook dokter en alles. Ik bedoel, ik had het genoeg en ik wilde het geestelijke. En ik kon door Talmud geestelijke niet zien waarom het geestelijke komt van het zeloed. Had ik toen geleerd Kabbalah en vanaf Ka vanuit Kabbalah Talmud had ik geleerd, zou ik niet zien. En ik was echt absoluut ziek, ik kon mijn ogen niet dicht, ik deed mijn ogen dicht. En, en ik, ik had het gevoel dat ik... Opvliegen ergens anders, dat ik niet. Het is een verschrikkelijk gevoel, het was vrijdagavond. En ik dacht dat ik ga door. En het Shabbat heb ik nooit. heb ik mijn vrouw gezegd. Nu ga ik iets halen voor mezelf. En, en dat, ik, dat, ik, dat ik misschien kort wegvalt. En dus ze ging naar uh, sabbat. Nooit zo. Ik zou dat nooit, nooit doen. Sabbat. So, van Familie. En ze ging dan, ik had gezegd, ga, en ze ging naar een En Ze bracht iets wat ik nooit van mijn leven wist dat het bestond. Paracetamol. <laughs> wist ik nooit, en nu heb ik de naam, wist ik nooit dat het bestond, zo'n zo, zo dier. <laughs> en dan heb ik naar binnen gebracht, één pilletje, een andere, niets geholpen. Waarom niet? Het ging om Talmud, en niet om die parasitamood, die heeft niets te maken met Talmud. Het kan niet helpen jou als het, als het Talmud... Jou, niet Talmud maakt jou kapot natuurlijk. Maar het was misschien iets, iets speciaals voor mij, dat voor mij geschikt was Kabbala. Het geestelijke, en niet wat mijn broeders doen alleen maar... dat, dat, dat, dat. is geweldig Talmud. Maar zonder Kabbala is het een droog voor... Zonder Kabbala. Wat ze allemaal doen zonder Kabbala... De schepper is, daar niet, is niet daarbij. En zij niet ontvangen. Zij ontvangen alleen dat een beetje licht. Een klein beetje licht. Maar de andere volkeren ontvangen niet daardoor. Dan doen ze dat voor zichzelf. En de Jood is niet daarvoor geschapen. Dan komen de klappen, Voor ah, hem en voor de andere volkeren. Komen zij bij vingers en alles. Oké. Okay. Dus dat was... Uh, en zo was het twee weken, ja. Twee weken was het, twee weken. En toen kwam ik naar, toen stond ik op en ging ik naar de, even, zo naar het toilet en opeens, daar hebben we een grote uh, spiegel in de keuken. En toen keek ik naar mezelf in de spiegel zo so diep en ik keek wat een, wat is het, wat een, wat hoe zeg je dat, spook. was helemaal iets wat, wat, ik dacht, dat, ik, dat, is dat is, ben ik dat? Ik begon als mijn, zo was ik al na, dat leren, en toen stond ik op, en ik begreep in, dit, in de tijd toen, het, toen, het, toen het, het gebeurde, wist ik absoluut niet wat internet was. Ik hoorde wel van anderen wat internet was, maar ik wist absoluut niet hoe dat internet werkte. En toen ik mij open, toen ik mij dat kort uh, naar beneden ging, en toen ik opeens voelde dat ik weer ga leven, het eerste woord wat ik zei tegen mijn vrouw was, Internet. <laughs> ik Wat well, is nou Niet Kabbalah, maar internet heb ik so eens. Zou dat de ratings zijn internet? En kijk eens nou inderdaad wat is het. En toen ging ik dat, en leere internet hoe dat werkt. Toen ging ik mijn leven, het ging al leere internet. Ik vond het echt akelig dat allemaal. Allemaal dat we leren hoe dat ook dat e-mailen, e-mailen. Ik wist absoluut niet wat e-mailen betekent, Hoe dat allemaal. Wees, ik je wel wat je zei dan. Huh? Je was het, een beetje aan het zei, Luba, internet. Nee. nee, maar... Nee. Gaan we nee. <laughs> in je bed ja. Nee, <laughs> yeah. nee, dat was al... <laughs> oké, okay, maar goed. Zo so is het. So is zie Nou, zo so is het. De wegen van de schippers zijn een beetje Ja, oké. Okay. Ja, en dan zie je dat... En, hoe ben heb ik tot Kabbalah? Ben ik tot Kabbalah gewonnen? Via internet ben ik gekomen aan het Kabbalah. Ik bedoel, niet, niet via internet. Het is mij gewezen. Via internet natuurlijk. Maar. Nu heb ik het ook niet nodig. Maar toen, toen was het allemaal nodig. Daarvoor wist u dus niets van de kabbalah. Huh? Daarvoor wist u daar niets van. Natuurlijk wist wel. Maar ik heb het nooit aangeraakt. Want ik altijd heb altijd gevraagd. Ik ging naar dat Joodse Talmud Academie. En ik vroeg. Wat moet ik doen? Ik wil mijzelf zuiveren. Ik, ik wil mijzelf zeggen. Huh? Ja, ik, altijd ging ik naar, ik ging naar ooit, ik heb veel geleerd, ja, in taalmoedacademie. Ik heb gezegd, ik wil mijzelf, hoe zeg ik, het ze zuiveren. zuiveren, ja. Reinigen, reinigen. Aan zij denken, waarom moeten ze zich reinigen? Ze zijn allemaal goddelijk, mijn broeders. Allemaal, allemaal, ze doen alle goede dingen. En ik voelde mij, ik voelde, ik moet mij reinigen. En ik vraag, wat ik moet doen? Wat moet ik doen? Uh, die, uh, die zegt, ga mijn taalmoed leren. En ik probeerde taal te leren in Griek. en ik uh, Natuurlijk natuurlijk alles, ook in moet is absoluut geestelijk. Maar zij doen het allemaal, ze leren dat niet. Ze, oh nee, ze leren dat op, nou waarom ze, ze leren het erg goed. Maar ze leren dat alleen voor Asia, voor onze wereld. For, for the world, what Harens <laughs> announces, <all> the world a bit higher. <laughs> of a bit higher but they will the that need. Absolutely, That is an. I went to a church and Rabbi in Russia, and the knows <laughs> that I Kabbalah do, and he is of Chabad in what is <laughs> Hasidish. And I went to me. Hey, who had this? <laughs> but I also. But you are not alone. Seri ben je al aan het ik wilde hem zeggen waar hij is. Waar hij was. Maar. Ja, want ik wist precies waar hij was. Dat doe even dicht. Oké. Dus wat ik bedoel is dat. Ja. Yeah. Dus. We hebben met al die mooie. Wat ze dan allemaal. doen allemaal. Het is niet wat de schepper wil. Maar natuurlijk voordat ze volwassen worden, voordat ze tot hun ontwikkeling komen. Natuurlijk als een mens dat allemaal doet, dat, b -b -b -b -b dat uh, zonder dat hij dan ontwaakt. Het is heilig wat ze doen allemaal. Maar zonder dat hij ontwaakt wordt voor het geestelijke, zonder dat de mens innerlijke beweging in zichzelf verlangt naar de innerlijke geestelijke beweging, is dat belachelijk. Oké, okay, maar dat is dan, ja, dan... Nu komen we naar beneden. Dat hebben we zo lang gewacht dat het weer naar beneden komt. Dus, wat, wat, is nu, wat is nu nog? Welk tekort is er nu, nu nog? We hebben gezegd, eindsof is volmaaktheid. En volmaaktheid wil volmaaktheid. Ja of niet? Alles wat volmaakt is, kan niet onvolmaaktheid voortbrengen. Volmaaktheid moet een volmaaktheid voorbrengen. Daarom ook is de, de, onze maker is volmaakt, en hij wil dat wij ook volmaakt naar volmaaktheid streven. dier hoeft het niet naar volmaaktheid te streven. dier verkrijgt zijn volmaaktheid met de volmaaktheid van de mens. Alle vormen van natuur verkrijgen hun volmaaktheid samen met het verheven worden, verheven komen van de mens. dat? Maar zij hebben de, dat programma niet. Alleen de mens heeft het programma dat die strijd moet strijden naar volmaaktheid. Vermaak, en de Torah geeft ons de weg naar volmaaktheid. En niet verhaal, een verhaal. De Grieken hebben hun verhaal, Joden hebben hun verhaal, Christenen hebben hun verhaal. Nou, wat is het verschil? De Torah heeft niets te maken met al die, met al die verhalen. Geen woord. Je zult dat zien allemaal. Met Gods hulp, van wat ik nu hoop, dat mij de schepper kracht geeft, dat ik het opmaak, dat we zullen zien wat Torah is. Niet door mijn woord, geen woord van mij. Dus, kijk, wij hebben gezien, die drie ontvangsten waren er, ja, ontvangst van de kracht. Galgalta dat is de eerste ontvangst, de hoogste ontvangst, de meest krachtige dan hebben we de tweede ontvangst van Aap, de derde ontvangst van Zag, Drie ontvangsten hebben we gehad. En ook nog twee boven van de wereld Adam Kadmon. Adam Kadmon betekent vroegere mens of antieke mens. betekent hogere. Verder, wat gaat er verder gebeuren? Hieronder, we hebben gezegd, komt geen licht binnen. Als er licht geen binnenkomt. Uh, dan is het tekort. Oké, okay, we hebben eerst gezegd dat er kwam wel... de straling van beneden, beneden kwam het wel eerst, ja. Dus het licht kwam eerst tot de tafel en dan, en dan was het schijnsel daarvan schijnde, beneden, schijnde beneden. Ja of niet? Oké. Okay. Nu, om... het volgende... ...straling te doen... ...binnenkomen... ...moest al het licht weer naar boven... ...ja of niet? Het licht kwam hier naartoe... ...en laten we zeggen... ...en... ...maar hier was het... Eh, ...schijnsel kwam ook naar beneden... ...kwam alles naar boven... ...en dan kwam het de tweede... ...tweede, tweede licht... Tweede, ...tweede ontvangst... ...ab... ...ab, ab is ook gaia, ...ja we hebben gezegd licht gaja... Lichtgaa is ook net zoals... licht, eerst licht, licht, licht, hoogma. Eerst licht was hier En ook, die ook licht... kan niet ook naar beneden komen. Het is ook licht, hoogma. Licht, hoogma, Komt op een bepaalde plaats... dat tot die massaag... wat we hebben gezegd bij de tabur. Kan niet meer naar binnen, binnen komen. Hoogma. Okay. Voor hoogma moet je kracht hebben. Te ontvangen. Maar de derde ontvangst is al verswakt. Net zoals een fontein. Niet iedereen, niet elke bodem kan bijvoorbeeld de eerste stroom ontvangen. Ja? Dan moet je dan een stevige bodem hebben. En, en, en maar de derde ontvangst hier, dat is de sag. Dat was al verswakt. Ten aanzien van Gagait. En dat was al de kracht van, van, van Bina. En van Bina is de kracht, wij noemen dat ook Por Chesedim. Por, -Hassadin. Ja? Por is de kracht uh, van het licht, uh, van de schetting, waar jij een zware massag moet hebben. Enorme kracht moet je hebben om dat te kunnen ontvangen. Bina is straks de derde ontvangst, die heeft al licht dat heet het nou, licht or licht van de shama en, voor, en hier hebben we gezegd dat uh, oor chokma kon niet meer naar beneden komen dat heet ook de eerste zemtsoen alaf de eerste beperking de eerste beperking was op het licht chokma dat het licht chokma niet kan uh, ...niet kan binnenkomen in de in maalgoed. En waar hebben we, waar zien we maalgoed? Boven wil ik niet daarover praten, boven wil daarover praten. Maar hieronder, hier zit dus de spirood, Boven zit de spirood uh, van de hoofd. Dus kijk er ook maar binnen. maar zit nog geen spirood in Adam kanbon nog, zit er geen sfeerot. Spirood betekent al, huh? al, ja, al kilim, die al hm, gevormde kilim zijn. Maar hier was alles nog eil, daarom praten we niet hier over, over kilim. Dus alles, hier is nog één klip waarin zitten het smaken. maken. En later, hier bijvoorbeeld de eerste gardaites zitten, zitten nou allemaal, uh, dat is één kliet dan. Dat is niet, nog één kliet. Dan, maar er zit alles in, ketter, gogma, bina, zeer, dus anpin, en maalgoed. Alles zit daarin. Maar, maar het is alleen maar één kliet kliet maalgoed. Alleen kliet één kliet De bedoeling is om vijf compartementen op te bouwen, van verschillende smaken. Oké, okay. dus... Alleen bij de derde ontvangst, waarbij het oor is, zak, daar is geen verbod voor oor Geen verbod is voor om, om het onder de taboor te laten komen. Wat betekent dat? Dat um. is als moeder. Ze kan bijvoorbeeld een premier van, van het land zijn. Zoals in Engeland. En ook met haar dochter spelletjes doen. Ja? Nou, het is, ze heeft de kracht, dat in zichzelf ook de kracht. Ze kan premier zijn, bijvoorbeeld een mannelijke als een ware kracht op te brengen, opbrengen. Maar haar natuurlijke kracht is. voor. voor. voor, voor en dan I als said, I het hier ook precies hetzelfde. Als het boven is, boven de tafel, is. is. is. is. is. is. is. is. is. is. is. en is. is. is. wil ik zeggen? is. is. is. is. is. is. is. is. is. is. is. is. is. voor het is licht van de lucht. Oh, we het genieten, niet in het aangezien. En verder is het Dina. En wij hebben gezien dat Dina, Peter, Kochma, Dina, zenuwachtig, nou. Dina. Wat is het te is als Dina? Aan Dina. Peter geeft alleen aan Dina. Kijk, ja, dat is de boel. Geeft, dat is de boel. Kochma, Kochma, Kochma ontvangt voor ons 100% en het dan die naam, maar hij dat is nou die is de van het licht, die naam is dierkat, de het is de de alles wat er zich elkaar heeft, van de, de, de naar die, die de mensen de mensen de mensen de bedrijf, de mensen die de die de mensen willen, de die de de de de gebieden zijn dichter bij de Duitsen, eigenlijk, dan Kijk, Zo oh, is het ook, want dat is, en daarom is het ook belangrijk de omgeving. Omgeving betekent met wie je omgaat. Dan moet je als je Kabbalah hebt, moet je ook goed zorgvuldig weten met wie je, je omgaat. Waarom? Het begint op jou altijd. De enige wat je kan kiezen is jouw omgeving. Dus kies een goede omgeving een omgeving, omgeving, omgeving van spotters. Die zeggen: jou, Wat doe je nou? Waar ben je bezig? Dan? Wat geeft het jou? Ze spotten met jouw geestelijkheid. Je kracht opbrengen om doorzetten, doorzetten. En jezelf te verbinden met die mensen. Of die boeken. Als je geen mensen hebt in jouw omgeving, dan moet je boeken, moet je goede boeken om. Met materialen, met goede boeken. En dan heb je ook de schepper. Straks, ik wens iedereen alleen contact hebben, alleen topcontact uh, hebben met de schepper. Uiteindelijk is het, krijgen we alleen maar één contact. En de rest komt erbij. Je, kan dan, je gaat de hele wereld een beetje lief hebben alleen omdat jij een relatie hebt met de hele Want hij geeft ultieme van zichzelf. Dus, kijk nou wat Bina. Bina heeft geen lichtgogma nodig. Hij zei's waarom? Ze, ze steeds bevinden zich uh, onder straling van gogma. Ja? Ze zijn naast elkaar. Aan wie moet je gogma geven? Aan Bina. Dus straling kreeg ze wel. Net zoals, even, net zoals het hier was. Een scheensel. Voldoende scheensel, maar een grote schijnsel heet ze dan... Zij bevindt zich als het ware in Orgogma, maar zij heeft het niet nodig. Ja? Die gaf het schesse toe. Zoals in de Bril zegt, die gaf het schesse toe. Omdat zij is, zij alleen wil gersten, alleen Orgazadim, alleen liefde, alleen uh, geven. En interesseert haar niet dat haar man. Uh, wordt, worden, zij zegt, zegt, ik wil weekend eventjes met jou even uitgaan of een beetje thuis zitten. Hij zegt, nee, ik moet naar de vergadering, nee, naar het torentje, moet ik daar zitten, daar het congres houden, etc. Hij zegt, ik heb jouw geld niet nodig, ik heb jouw macht niet nodig als je maar gezellig met mij, naast mij bent. als dus je kan mij dat licht een beetje van jezelf geven en niet alleen aan het land. En of iets wie dan ook. Dat is precies hetzelfde met Bina. ze zit in het licht van Gochma. Maar ze heeft Gochma niet nodig. Dat zullen we zien dat hele, alles is opgebouwd daarop. Maar wanneer haar kinderen ze aan, binnen het goed, die hebben wel nodig. Die zijn hongerig. Die zijn die kuikentjes die willen graag mama geven. Want ja? die ja. hebben Gochma nodig. Die beiden hebben Gochma nodig. Ja? en wanneer zij gebrek hebben ze zich maar nodig hebben dan, dan, dan, dan halen ze een man zo'n beetje gebed wat wij ook doen ten aanzien van de hogere zijn we net zoals die kijk als die anderen alleen wij zitten de aan, en wij gaan het tegen maalgoed vragen en maalgoed gaat allemaal weer allemaal naar Bina en die Bina als die, als die anderen willen dan Bina geeft dat dan Bina keert zich terug naar, naar, de pa, ...naar de vader... ...keerde ze terug en ze... ...keek naar hem, dat doen we dat ook zivuk. ook betekent ook niet dat, dat, dat ze iets dat doen... ...iets wat, uh, wat wij bedoelen daarmee. met... Contact, maar dat ze kijken naar elkaar. Een grote kabbalist kon kijken naar iets. En dat verplaatste zich of... ...innerlijk of enorme veranderingen kwam. Toen Bar die... Zogger heeft geschreven. Toen hij 13 jaar schreef Zogger in, in een spelonk, en toen hij voor het eerst kwam na 13 jaar naar buiten, en hij zag in het veld zag hij, zag hij, een boer met zijn met zijn wagentje met een met een met een stier ja, zo, zeggen. met een koe of zo, en hij, met een oos, precies, met een oos. En dan keek je dan naar hen toe en ik dacht, nou kijk eens aan. Zo'n grote leer, zo'n grote verlichting, voor ver heeft ons de Schepper gegeven. Kijk naar die boer, die bleef nooit zoals dertien jaar geleden precies dezelfde boeren daar, en hij vond het qua kracht, vond hij vond dat jammer dat het. en toen ging dat alles in vlammen, toen dat de karantje van dat alles ging in vlammen door zijn kracht. Alleen door zijn keken. Die vorstel, terwijl hij was natuurlijk niet een, een goede kracht. En toen hij ontmoette de Chachamim, de wijze, dat de grootste wijze was, toen zeiden ze tegen hem: Simon gaat terug naar Spelon. ga dat nog even doorbrengen, dat jij niet die brandende kracht uitstraalt. Dat jij die ook de kracht krijgt. Niet alleen dat, maar dan een dan van overweegt jouw kracht boven dat kracht van wat wij kon uitstralen. En zo is het natuurlijk ook, een mens komt hier soms bij ons en die kan de kracht ook niet aan. He? Dat is beschat ook, dat is heel eenvoudig, maar, maar, maar qua krachten. Alles wat ik vertel is niet een letterlijke betekenis. Natuurlijk is het niet, ook wat zij ze zegt ook. Natuurlijk is het niet letterlijk. Alles moet je weten. spreekt geen, geen woord over onze wereld. Ook Torah spreekt ook geen woord over onze wereld. Wanneer je, je, je, uh, de Baruj Gai, de van Zogar, naar buiten kwam. En hij zag de boer, boeren daar met, met zijn oost. Natuurlijk is het niet letterlijk bedoeld. Natuurlijk als hij zag een iemand die ongeletterd was. En hij heeft hem uh, erop gewezen dat ze waren... ...laten zien aan de ongeletterde, dat die ongeletterde die een boer was en dat die, dat die niet aan zijn ver, uh, uh, plicht deed om het geestelijke te ervaren, maar ging gewoon Torah leren, gewoon letterlijk als verhaal. En dat is betekent, dat kan je vergelijken met iemand die gewoon boert met zijn os... En niet wil niet wil een tractor halen uh, of iets anders. We'll niet wil vooruit gaan. Dat is de bedoeling. Maar natuurlijk spreken we nooit over onze wereld. Hoeveel well, natuurlijk in onze wereld al die krachten worden gemanifesteerd. Natuurlijk ook wij werken altijd in, for, met onze krachten van onze wereld. Als ik u later zal vertellen. Als ik tijd niet nieuw, een keer. komt te geven en wij daarvoor zijn hoe moeten we oplettend zijn met eten, met drinken, met alles wat er is? Dan zou te versteld zijn hoe dat komt, waarom kwam dat cachot in het leven? Dat heeft absoluut geestelijk te maken. Zo te zien, hoe oplettend moeten mensen zijn ook met het drinken van gewone water? Dat Wij spreken bepaalde bracha, bepaalde zegening, waarom doen we dat? Het is, is, is iets wat versteld wordt, wat het allemaal is. Het is niet zoals we hebben het allemaal gezegd, zo eenvoudig met Ewa met en met de we, Kom Komt wel een tijd, we zullen het allemaal bespreken, zullen we zien dat het toepasselijk in onze wereld absoluut is. Nu ik Kabbalah leer, nu pas leer ik voorzichtig te zijn met alles wat ik doe. En niet toen ik dan leerde allemaal dat al hun wetten, zoals ze leerde dat in onze wereld, gewoon mechanisch dat doen. Je moet weten wat je doet. Want met het opdrinken van water kan je enorme schade doen. En aan zichzelf, en andere zielen, etcetera. Et cetera. En je kan ook omgekeerd iemand helpen door het drinken van een beetje water. Dat komt allemaal later, als wij klaar zijn daarvoor. Okay? Dus Bina geeft alleen maar, als er gevraagd wordt, dan keren ze zich naar Kogma, als het ware, ontvangt ze dan gezicht tot gezicht het licht, en geeft ze door naar hier. Precies hetzelfde is ook hier. Dat was allemaal in het licht. Die eigenschappen zitten al in het licht verweven, in het licht. En voor, enkelvoudig licht. Zitten al die verhoudingen als het ware in potentie verweven, Alleen nog niet ontvouwen. En nu komen we hier tot, hier tot ontvouwen van de hele schepping. En, dat, en dan de vertegenwoordiger van Bina. Is die Sag. de vrouwelijke. dus de drie. De derde. Derde. Ab is dat Keter is Ga ik de is aap, bina is aap, en natuurlijk dat bina, als de bina ziet, dat hier en hier bevinden zich, hier is de plaats, waar ze zich bevinden zich in, helemaal goed. Hier onder, of onderste kant, onderste kant, wat ik zeg, onderste, onderste kant van, dat is het belangrijkste. Dus zeer in, helemaal goed, Wat wil je zo zeggen, oké. Okay? Dan die Bina, die natuurlijke neiging heeft en opdracht om aan de tekortkoming tekortkomen van zeerampin en Malgoed uh, tegemoet te komen. Zij gaat natuurlijk naar beneden zee, en er is geen, geen verbod op voor Gassadim, op voor van licht. Van genade is geen verhaal. Daarom kunnen we ook in onze wereld zoveel goed doen als we willen. We worden niet verzadigd door goed te doen. We worden niet verzadigd daardoor. Hoe meer je doet, hoe meer je wil doen. Daarom zegt het, Mitzwa, goreiret Mitzwa. Avera goreiret avera, Mitzwa trekt een andere mitzwa bij. Dus één voorschrift als je doet, dan trekt dit jou om een volgende, een andere voorschrift te doen. Hoe meer je voorschriften vervult, hoe meer krijg je trek en kracht om andere voorschriften te doen. En omgekeerd is ook, uh, geldt het ook. Dus als je een zonde pleegt, dus probeert te ontvangen in jouw egoïstische kelinen, dan één zonde trekt jou nog naar een andere zonde toe, trekt nog, nog een zwaardere zonde toe. En zo gaat naar beneden de mens, absoluut naar beneden, naar beneden, totdat je opeens, um, ja, zoek is en aangewezen is aan psychiatrie en alles, alles wat er niet is. En opeens dan worden die mensen opgepakt en je doet veel, naar het dingen, dan gaat hij dat politie schieten, et en dan zeggen men ja, die man is al 17 jaar gezeten, al in een inrichting, ja, en we hebben alles geprobeerd met hem uh, psychiatrisch psychiatrisch te behandelen en dat werkt niet. Hij heeft een geweld, geweldprobleem. Dat is net een verhaal hier. geweldproblemen, dat zit problemen. Dat betekent dat hij van één zonde naar een andere geslepen wordt. Er voorzichtig moet je zijn. Daarom is de Kabbalah werken aan jezelf. Het is niet alleen niet begrepen. Je moet door de weeks je trachten. Goed doen, voorzichtig doen, met je krachten omgaan. Niet alleen dat jij dat jezelf beschermt, maar in overeenkomst zichzelf te brengen met wat we leren. En te doen. Dus, okay. dus nog eventjes. dus die binnen, die zak, die gaat gewoon naar beneden. Wat betekent naar beneden? Die, die komt, het licht komt, er is geen verbod op, op, op, op geven. Daarom ook, laten we zeggen, proberen ze dan, gaan ze bijvoorbeeld naar de, de uh, valletjes, hier vlakbij, een beetje met koor voor christelijke of iets anders komen ze daar, gaan ze daar zingen voor hen naar die, om hen te helpen als het ware, denken ze op die manier zullen ze iets goeds daar bewerkstelligen in die zware, zware milieu ja? om daar iets goeds op te brengen precies zelf in Logbina. zij ziet hier tekort, want hier kan geen licht komen. dat komen zelfs met haar licht Orgasadim is ook een geweldige licht, want het komt van boven boven de tafel. Kan ze daarmee, wil ze daarmee hen voorzien. Dat zij, dat zij dan uh, ervaring ook ontvangen. En nu eventjes paar woorden voor wij uh, af voor af, uh, de les uitgaan. Uh. Kijk nou wat betekent dat één kweet de andere bekleed een andere. Kijk. Kijk goed hier. De eerste galgalte was dat. Ja? Welke stuk, stuk bekleed ab van die galgalte? Alleen hier. Ziet u dat? Vanaf hier en naar beneden. Ja of niet? Dat stuk bekleed. Wat betekent dat? Het is erg belangrijk dat we dat Dat is hoofd. Hoofd. Of roos De lagere. Lagere kan nooit een hoofd. Van een hogere bekleden. Wat betekent bekleden? Bevatten. Kijk, ab. Ab. Fonteentje. Was eerst fontein zo. En dan fontein kwam minder. Fontein kan alleen. Kleiner. Kleiner zijn. Maar dat hoofd. Kan die niet bevatten. Alleen dus, begrijp je dat? Het is net als. Uh, wat betekent nieuw zo so dat die hem bekleedt? Kijk. Ab is. Dat is net als twee cilinders. Ja? Ab is rondom die kalgaiten. Zie je dat? Rondom. Hoofd. Hoofd is niet te bevatten hoofd van een hogere is niet te bevatten door een lagere. Hoeft ook niet. Maar de lagere die bekleedt eh, een, een, een hogere vanuit zijn schouders, laten we zeggen. Wat betekent dat? Betekent dat, laten we zeggen dat het een kap is. En dat het hoger, meer sterker ligt in de hoofd, en natuurlijk, hoe lager, hoe, meer, hoe minder schijnt het. Ja? Dus dan een lagere ab is ten aanzien van geiguit, van deze is lagere. Ja, of niet? Ab. Lagere, net zoals fonteentje, dat tweede gedeelte van fontein is, is lager. Dan ontvangt die alleen maar licht van geiguit, van, alleen vanaf, vanaf dat en naar beneden. Betekent, wat betekent dat? Dat hier deze krijgt, alleen kan ik een, een licht ontvangen van, van, uh, van lager dan een hoofd. Oké. Okay. Deze zak is ook weer lager dan ab. Ook hier is ook lager dat is ook weer een hoofd. Roos. Hoofd. Roos van ab kan zaak ook niet berekenen. Ja? Dus, maar alleen ook weer vanuit zijn midden. Oké? Okay? Dus wat betekent dat? Bekleiden elkaar, net zoals we hebben hier gezegd. Eén licht en dan wordt bekleed door een andere. Betekent dat een lagere bekleed een hogere? En dat gedeelte wat bekleed wordt, alleen dat gedeelte. ...wat van een lagere... ...wat een hogere bekleedt... ...een lagere bekleedt... hogere altijd vanuit... ...vanuit, wat we zeggen... Vanuit de, ...vanuit de schouders. Een lagere blijft... ...voedt zich ook... ...van een... ...van een lager licht... ...dan hoofd... ...van een hogere. Is het moeilijk een beetje? Oké, geef je het maar... Nee? ...maar kijk, dat gedeelte van... ...en kijk, zak die ontvangt licht van ab, en ab ontvangt licht van, van dat, dat is door niemand, wordt door niemand ervaren dat licht, wat in het hoofd is, in pure vorm, alleen, door gegeld. Deze ab, is ook, ook, hij heeft zijn eigen ho roos, hoofd, dat kan sag niet ervaren. Kijk, okay, want dus dat is hoger. Direct kan uh, het niet ervaren. Stap voor stap. Maar dat is de bedoeling van het bekleiden van partsofiem op elkaar, het bekleiden van één object wat enkeli op een ander. Dat wat elkaar bekleed, dat is hier. Dat zij dat zij dat het bekleed. Dat betekent dat die dat je beseft, dat je, be, oh, dat je bevat het hogere. Dus een lagere kan de hogere bevatten alleen vanuit, zijn, vanuit, van onder zijn hoofd. Kan je lagere, kan de hogere, hogere bevatten. Lagere kan hogere bevatten van onder zijn hoofd en naar beneden. Oké? Okay? Die hangt als het ware aan zijn, aan, van onder zijn hoofd. Langzamerhand, kijk, wij zijn nu al gekomen, dus de zak die helemaal naar beneden gekomen is. En nu komen hier straks bepaalde, uh, bepaalde uh, processen, waarbij die vier, vier werelden nog, Atsilut, briya, Brea, en Asiya, worden gevormd hieronder. Waarom? Om ook weer te vullen. Om hier ook hetzelfde, hetzelfde systeem op te bouwen hier, net zoals hier was het. Om nog weer ontvangsten te krijgen hieronder. En dan zal dat uh, op dat ook hier het licht kunnen vullen, de schepping. En hier komt ergens al in de, in, de azoud, in de Bria, hier ongeveer komt het de mens Adam Wordt hier ergens, hier ergens, Adam wordt gecreëerd. Oké? Okay? Straks wordt Adam hier gecreëerd. En wij zitten allemaal in onze wereld. Dus hier dat onze wereld. Onze wereld. Hier. Allemaal, we zitten hier onze wereld. En wij moeten dan in onze waarneming... Gaan al dat in ons... Uh, in overeenstemming te brengen met die werelden zoals die hier zijn. Terwijl we hier zijn. En wij kunnen dan ervaren al die werelden uh, uh, uh, absoluut right. bij je uitzien. Dat is wat voor ons wordt vereist. En nog meer, verder gaan we dat volgende keer verder. Oké? Okay. Doet u niet toe, of je begrijpt of niet begrijpt? We gaan verder, verder. En we komen eruit. Allemaal. wat het boven geweest was, dat is alles wat we zullen we leren van wat het boven geweest was. Alleen we zullen meer details in iets brengen dat in verband met wat hier gebeurt. Wat belangrijk is wat onder gebeurd is. Want dat is onze bron is dan boven. Dus dat is wat boven in bovenwerelden geweest was. En de eerste ontvangst was die kijkheid dat was de kracht van ketter, we hebben gezegd. Dat is het sterkste licht, het sterkste licht. De ab was de kracht al van Chogma. We hebben gezegd, kijk, ketter, hoogma, bina, zeerantin en maalgoed. Ook in lichten hebben we het ook. Licht ketter, dat heet ook in andere namen hebben we dat daarvoor. Maar goed, ketter, hoogma, bina, zeerantin en maalgoed. Keter, de licht van Ketter is Yechida. Ook de namen... Niet, ik wil nu niet nu met vele namen maar namen uh, en dat Al die namen zijn, geven ook uh, de kwaliteit. Ook de, de kracht van de kwaliteit. Chogma is Yechida. Chaya. Chaya. Dat uh, is dan Bina is Neshama. Neshama. Zeerangin is dan Ruach En Malchut is Nefesh. Het minste main, wat het is is Nefesh. Het laagste licht. Het okay. licht. Ja? Wat waren dit namen? Nou, so dat zijn lichten. Het is korte licht. Ja, dat zijn vijf lichten die. Alles bestaat alleen al uit. Keter chogma binazirant in een hoogte. Alleen als wij spreken lichten. dan is het handig om te spreken van. yishida of lichtketter, kan je ook zeggen. Maar om dat niet te verwarren. dan spreken we van. Nefesh. Ruach, Neshama. Chaya yishida. Nefesh betekent. het dierlijke ziel in de mens. Of dierlijke ziel. Dus het meest grove. Uh, gedeelte van de ziel. Roog betekent al geest. Roog, geest. Ja? Zoals geest. Dat is al dunner, dunner dan, dan nefesh. Dunner betekent ook hoger. Neshama, dat is uh, wat neshom, wat wat al adem ina inademt, het is al nog hoger, het is nog fijner dan roeg. Oké? Okay. Huh? Ken je het? is net wat, wat, wat rech, roeg is net wat, wat ruiken bijvoorbeeld. Uh, maar neffen de is iets wat ademhaling bijvoorbeeld bij de mensen, is nog hoger. Chaya betekent, dat is al licht van, chai betekent van leven, levengevende licht. Dat is voor ons cruciaal. Dat is, dat. hier komt alles, al, het, al de correcties komt van de dat, want dat is het licht van dat leven geeft. Dat zit ook in dat woord Gaia. En Ishida betekent eenheid. Ishida. dus het licht dat helemaal eenheid gegeven, geeft. Dat is Ishida. Zie dat, in die namen kan je dat omzien, de krachten van je licht. En als we spreken van kelim, dan spreken we dat over die ketragomar. Dat is als we van kelim spreken. Kelim. Dan spreken we dan ketragomar bina. Als we spreken van lichten, lichten, dan spreken we van yichida, ha'ayne, nishama. Probeer dat een beetje te onthouden. Het is niet, niet, uh, niet. gewoon oh, als je nog een, nog een keer herhaalt, automatisch ga je dat. Dat onthouden. Ik heb geen woord leren onthouden in Kabbalah. Hoewel als ze allemaal zeggen, moet je wel leren, moet je dat allemaal onthouden. Ook je hoede die dan echt alle hele lijsten die zegt. Geeft helemaal uh, waslijsten van woorden. En uh, natuurlijk heb je dat goed voor goed, maar je geeft dan wel die woorden die zegt dat moet je leren uit je hoofd. Dan moet je niet leren uit je hoofd. Wat is dat uit je hoofd? Kan je leren, kan je licht ontvangen als je iets leert uit je hoofd. Je kan wel cijfers ontvangen. Je kan wel, uh, ja, maar niets kan je ontvangen door, door leren uit je hoofd. Je kan wel prestaties leveren in onze wereld. Maar in, uh, in uh, de ware wereld, ik bedoel in de wereld van krachten, van helemaal kan je niets ontvangen door leren. Oh, hoe heet dat, dat heet dat, dat. Je moet wel een beetje kijk zo parallel en weet je, oké, okay, nog een keer, nog een keer, wat is dat, nog een keer, drie, drie, drie, twee, drie keer, als je niet probeert te onthouden, dan zal je het onthouden. Want alles wat ik leer, het, het, het, alles wat ik, wat ik leer in Kabbalah is absoluut anders dan wat ik vroeger had geleerd. Alleen ik dacht dat ik leer, dat ik, het komt net binnen en dat is net of ik helemaal niets weet. En hoe meer ik leer, ik heb net op de weg hier naartoe heb ik mijn vrouw gezegd, absoluut niets wat te zeggen. Waar, waarom niet? Omdat het is geen... Het is, uh, het is... Ik wist ook niet wat ik te beginnen vanavond. De fontein, weet je, waarom niet? Als ik kom met mijn programma... zeg. Je, met mijn systeem... Wat wordt het dan? Gaat u mijn systeem opnemen? Wat is mijn systeem? Er is geen systeem. Er is systeem alleen systeem van... En dat moeten we ervaren en niet ervaren, aanvaarden en niet aanvaarden. Wil je aanvaarden? Dan wil je jezelf aanvaarden? Wil je systemen opbouwen? Wil je een grote kabel, een grote dame opbouwen? Dan moet je dat, dat doen. jezelf. Je moet gewoon niet proberen dat te onthouden. Niet onthouden dat te proberen. Gewoon kijken zo. So, nog een keer. Ah, chogma is gaia. Chogma gaia. Je moet denken aan in kwalitatieve begrippen. Chogma is wijsheid. Gaia is licht wat leven geeft. Die wat het parallel moet je leggen. Kwalitatieve parallellen. En niet proberen te... Door, door onthouden nogmaals. Krijg je geen ervaring van het goddelijke. Oké. Okay. Spelen daarmee. Probeer dat te, te, te begrijpen. Te ontvangen dat. Jezelf klein maken tegen dat. Tegen dat. Nieuwsgierigheid. Goede nieuwsgierigheid op, op, opbrengen. En verlangen naar het hogere. En verlangen jezelf... Weg te cijferen... Ten, ter, ter, ter, ter wil van het hogere. En dat is erg valt niet mee. Valt niet mee, want onze ik die zit. Die wil alles veroveren. Dat is ook goed. Dat is ook de kracht van onze ik. Elke mens heeft een kracht. Als, ze, als, ze, als ik maar kon dat lopen, als ik maar dat kon... als ik maar de lotje kan dat pakken van die 20 miljoen. So, ik like mijn buurman. zou so, so niet eens kijken naar dit. Ik zou dit, ik zou een nieuwe Royce, Ik zou de hele wereld, voor mij ik zou well, Ja, klip, Dat zit onze, in ons on, on ego. En dat is erg goed. We moeten hem niet kapot maken, zoals er zeggen. Ons probeert doen. Nou, Maak jezelf klein. Klein moet je maken door, omdat jij groot wil zijn. Groot zijn betekent dat jij. De, de hele scala van krachten wil ervaren, dat is betekent groot zijn groot zijn door grootheid van de schepper van zijn licht, van de alt, van het eeuwige, de eeuwige wetten van het helaal te aanvaarden en daarmee de meester te zijn te worden van je eigen staat, dat is jouw staat, jouw lichaam, jouw alles wat je hebt, dat is jouw koning, koninkrijk. Er bestaat geen land, er bestaat nog een koninkrijk. Welk koninkrijk bestaat? Oké, okay, er bestaan nog andere eten. Andere maar alleen dat is jouw staat. Dat is aan jouw gegeven. Je zegt, jij moet de koning zijn over het lichamelijke. En emotioneel en alles. Hebben je dan iemand dan nodig? Hebben we dan nodig een psychiater? weet die veel iemand anders... Dat heb je nodig alleen omdat jij jezelf niet kent. En dan moeten we kennen onszelf. Dat is precies hetzelfde schema als in een mens. Maar dan kunnen we niet dat allemaal komen. Dus die lichten, kijk, lichten en kilim. Altijd moeten we weten waarover we spreken. Hebben we het over kilim? Of hebben we over lichten? Vaak is het, het omgekeerde. Kijk, dat is net zoals, kom je straks. Oké? Wat het niet nodig is. Ik even weg. Belangrijk is dat wij gewoon luisteren, dat wij proberen van binnen, waarbij je dat luistert, hoort, dat jij verlangt van binnen te hebben, jezelf uh, te verbinden met de bron van het leven. Daar gaat het om, niets anders, niet andere, geen andere begrepen helpen. helpt ons. Ik kan je nog iets vertellen over lichten? Het is de eerste keer dat we dit, deze begrippen, weet je niet opzijden, gewoon iets meer uitleggen. Ik je dat niet kwaliteits. Uitweden dan, kijk, uitweden komt wel straks. Dus, okay, ja, kijk, -e die vijf lichten, ja, heb je dat? Je ziet daar al die vijf lichten, dat heb je opgeschreven. Wat ik wil graag, okay. ik wil graag het licht van ons, het licht van de schetting, laten naar beneden laten komen. Wat ik doe nu, ik wil hier hebben we het licht eerder naar beneden, want tot hier hebben we nu al licht al ontvangen, ja of niet? Eén keer hebben we ontvangen, de eerste keer hebben we ontvangen van Kalguita, de eerste keer. De eerste, dat is toch één maken, dat is dan twee. Dat is de derde ontvangst. De eerste ontvangst, was zit al bij ons, Kalguita. Kalguita is, is, is uh, schedel. Ja, net zoals uh, schedel. Waarom? Alles is, wordt opgebouwd. Terminologie wordt gebruikt net zoals hogere mensen en lagere mensen. De hogere mensen betekenen qua krachten. Net zoals hier Galguite, alle dingen. Net zoals bouw, opbouw van de mens. Zo wordt het ook zo. Waarom? Galgaiten. Galgaiten is van. van uh, oh. Waar is hier licht en waar is hier knie? Wie kan het zeggen? Klie en licht. Licht is wat vult... de scheppingen, de, de dus die... die ontvangsten. Kijk, dat is die... tinsverrood. Dat blok, eerste blok. Dat is een al, Nog geen klie, maar het is al vorming van het klie. Het van het licht. Dus de kliegte... We noemen dat eerste... zeggen, Ja, dat is een vorm van een klie. Dat is al het begin van de vormen van een klie. Kijk nou de hele geschiedenis nu. Wat gaat het gebeuren? De alles gaat nu daarom, de schepper wil nu de schepping kriegen. Wat is de schepping? Iets, een krie, wat licht kan ontvangen, en wat niet een slaaf is van het licht, maar wat licht kan ontvangen, wil ontvangen, qua krachten. Heeft die kracht, ontvang die licht. Heeft die geen kracht, ontvang het licht niet. Vrijheid van wil. Oké? Okay? Dus we gaan nu allemaal bestuderen verder. Hoe dat we hebben gezegd, dat is dan licht. Licht. Wat is binnen Galgalter? Alles hebben we al die twee. Licht is. Jechida. <coughs> kracht, Jechida. Yeah. Ja? Licht of kracht, kun je zeggen. En. Kli. En Kli is. Kli is Galgalta. Kli heet Galgalter. Dat is twee. Tweede was is ab. Ab is, is parsuf hochma. Licht daarin is. Licht is. Welk licht is daarin? Chaya. Chaya. Ik zeg het Chaya, maar so, ik zeg uh, is Ashkenazische zo. Even van de Askanadische Joden zijn die Oost-Westerse uh, Joden. Oost-Europese Joden en West-Europese West Joden. Amerikaanse Joden ook. En uh, Joden van de Zuiden, Spanje, Italië, vaak in het midden van uh, Israël geboren zijn. Yeah. Uh, Arab Arabische landen zijn Sephardim. -se -se -se se en Ari was ook al, Ari was mijn leermeester, grote goddelijke Arie. Hij was Ashkenaas, naar geboorte. Maar qua het hele jaar, jaar uh, hebben we twee, dus twee, twee manieren van preken. Want twee manieren zijn er ook van, het, van, het, uh, van de poorten van de hemel bij het bij, het, bij, het, bij, het, bij, het, bij het, Joden Jood, uit Zuiden en uit Noorden. Zeg maar schaskenazim en twee verschillende poorten die opengaan. Dus Arie was het hele jaar, de hele jaar was hij, hoe zeg je dat, Bad Hij, volgens de Oosterse manier van, Sfaradische Svaradische manier van, van, van, van Preek, van bidden, bidden. bidden, van bidden, sorry, van bidden, je preken, van bidden, sorry, van bidden, heb ik geen vergist dus van bidden. En, maar op Yom op de dag van, het? Grote Verzondag, Van Grote Verzoendag, uh, naar jouw eigen systeem. Wij kunnen alles verkiezen, maar als je ergens geboren bent, dan betekent dat jouw poorten zijn volgens jouw wortels. Je wortels moet je nooit kapot maken. Okay. Alles wat we leren is alleen aan, le aan joden is het geestelijke gegeven. Niet omdat het goed of geeft. Joden moeten het uitdragen dag en nacht. Joden, joden hebben geen andere taak in dit leven dan dat bestuderen dag en nacht. En dan die krachten aantrekken naar je gezicht zelf toe en naar de aarde. Als je ziet een Jood die alleen aan zichzelf denkt, dan moet je twijfelen aan zijn Jood. Jood zijn. is betekent bij uitstek een mens die niet voor zichzelf leeft, maar niet voor zijn egoïsme leeft. Als je ziet dat de Jood anders leeft, dan betekent dat het iets verkeerd is met hem. Moet je zo weten, dat is dat is maar dat is de Jood. De Jood is die steeds uh, de wil van de enige meester, koning der koningen, aanvaardt en brengt in deze wereld qua kracht. Dat is Jood. Hij mag wel burgemeester zijn, dat is niet slechts, maar als die maar dat als bijzaken doet, als tussendoortje. Mag je dan nog een burgemeester zijn, maar Jood van een hoge letter, van een hoge ho hoofdletter Jood, dat moet je dan zijn, moet je dan aanvaarden, alleen maar alleen de koning der koningen en niets anders. Ik heb gezien, kijk, ik zie wel dat ik vandaag geen kipa heb meegenomen. Dat ik geen keppel meegenomen, geen hoofddeksel heb je meegenomen. Um, Mevrouw zei tegen mij misschien is het 1 april dat dacht ik dat het 1 april was dat het een, een, een, een grapje te maken. Misschien wel maar de, de dag de avond de dag begint 's avonds. Dus het is dus eigenlijk heb ik het inderdaad de grap heb ik het goed uitgehaald. <laughs> maar, maar zie je dat zie je dat ik heb het al vergeten. Mevrouw heeft gezegd ik dacht, nou, hoe zal dan dat hoe zal dat een goddelijke leer ...door mij uitkomen als ik geen... ...goed behoeden dat ik geen hoofdeksel heb. Kijk eens nou... ...Godzijdank... ...de schepper heeft mij vergeven. Oké, <laughs> de derde was dan de zaak. De derde... ...de zaak. Maar het is niet opzettelijk. Maar ik volgende keer zal ik hem laten. Het is jouw schuld. <laughs> de zaak, oké. Ja, dus de zaak is... ...licht. Licht. Zie dat... ...kijk, dat overhand heb ik nu vanavond uh, witte ja die was in de, de was we hebben twee keer dat ik zwarte gehad en mensen vroegen me dat ik dacht dat is in de was nee <laughs> yeah, was it was ik ja goed de vrouw had geen tijd ja zie nu is veel um, pretjes hier dus ja de emancipatie dat is dat is dan niet Thuis met een... Met een... Uh, uh, uh, ja, ze is, bezig met, ze is ook bezig met Kabbalah, dus... Dan is het... Een, uh, ja, goed, licht. Sag is licht. Welke licht? Licht is bina of licht bina of licht neshamah. Uh, neshamah. Oké? Neshamah. Oké? Okay. En neshama. okay. kli is...